Little. Ik we een duiker nodig hebben. Heb jij? Nee, ik niet. Mijn jacht ligt nog in de auto. De pistouw erin. Maar kijk. Ja, wat is er gebeurd? Oh, ik ga te rillen van de kou. Je in je auto gaan zitten? Ja, natuurlijk. Kom. Nee. Zo beter. Wacht, oh, ik heb brandenwijn. Oh. Hier. Heb je er nog steeds bij? Hm. Altijd En je ziet maar weer ja. Verdomd Ik kom mezelf van mijn kop slaan Ik zag die boot wegtuffen en ineens snapte ik het Met dat laat natuurlijk, wat kon ik doen, niks Hij had wel mooi te pakken Wat een koelbloedige rotzak was dat Dat ging fijn van kant zeg, moet jij niet? Ja, ja, tuurlijk Wacht jij hier? Voel je je een beter? Ja, die houden Heel wat beter dan Simon Wempe, geloof dat maar. Oké, okay. ik ga het meteen een ander regelen. En dan ben ik je naar huis. Jongens, leg die boot vast. Laat de duikvloer hangen, En die motor, die moet ook vastgelegd worden. stuur jij die trim door. En laat die potter kijken als een bombereig. Oh, pak ze uit maar. Je weet het wel. Jij ja, ook? Nee, nee, nee. nee, Die die was me een beetje te sterk. Oeh, maar ik had het ook zo kant gekregen. Oh. Shocker. Ah, dan nee. Gewoon zonder jas in zo'n open boot. Ja. Met een killer als wind de Bijen. Dus daar komt het op neer, dat snap je ja. zeker wel. Daar ben ik ook bang voor. Die zou nooit zo ver gaan zijn als die niet. Nee. Ik denk dat jullie Willink nooit meer terugvinden. De haven is wijd, groot en diep. Daar had die rotzak gelijk in. Jezus. Wat een kill idee. Ik heb altijd nog stiekem hoop gehad dat hij... Die... Enfin, het is nog helemaal niet anders. Maar het zou naïef zijn om nu nog hoop te koesteren. Zo is het. Verdomme. Dan moet ik daarover een rapport van maken. Makkelijk zat. Wacht tot ze wempel gevist hebben. En op het autoptieverslag, dan weet je alles. Ja. Daar hoef ik echt niet op te wachten. Hè. Die stinkert. Met mooie meemd gezet. Ja, mij toch ook. En het erge is, we hadden het kunnen weten. Tja, we zijn er gewoon ingetrapt. Met dat effe smoel van hem. En dan maar liefst vier redenen waarom hij beter bij Anita kon blijven. Oh, Ik schaam me rot. Alleen Anita, die had hem door als je het mij vraagt. Ook niet. Het is maar anders, wat hè? <laughs> een regelrechte filmstunt. Echt iets voor hem. Nou, ja, laten we beginnen bij het begin. Nou, ik ga dus geen namen noemen, hè? Mm. Jij bent en blijft een diender als het erop aankomt. Ook daar had hij dus gelijk in. Wat is een naam? Nou, Hé, hey, daar ken ik ergens van. Maar moet je horen, Draak? Dat gelooft toch geen mens, hè? Ik bedoel, wat die uitslover gedaan heeft. Ik zak hem langsgeur op die motor. O, o. Maar wat denk je dat ik erg heb? Geen tel. Gewoon een gekke met zwaar in orde. <tie> Maar hij is in een scheet die hele kade af en gelijk met de tram komt hij de brug op. Hij smijt die motor gewoon neer, voor die tram, met opzet, midden op de rails en Ach, voor... kom nou, maak het een beetje. Nee. Je kunt het ook overdrijven. Dat hij net voor de tram stopte, dat moet toeval zijn geweest. Zo koelbloedig kan niemand zijn, de, ook hij niet. We, we zullen het hem vragen, oké? Okay? We zullen gerust om te huidsloven. Jij weet al beter. Pure helderverering. De kif. Nou, laten we verder gaan. Nou is te gek natuurlijk, hè. Als het waar is, dat de bestuurder beweren. De mensen in de tram zeggen het ook dus, euh... Dus meneer springt van zijn motor... Die die eerst nog eventjes pauw voor de tram legt, en waarom? Omdat door de consternatie de aandacht van de politie getrokken zal worden. Eindelijk, mag ik wel zeggen. Dat is gemeen van je. Mm -hmm. <lacht> oh, wat zal ik je daar nog vaak mee pesten? Niet nodig. <lacht> ik zal nog vaak genoeg wakker liggen en aan niks anders kunnen denken. Hoe die ploert gewoon met je wegduft over de hamster, alsof die een rondvaartbootje was. En je beredt daar in de auto. Ik dacht echt dat het gebeurd met je, hoor. echt. Of uh... Risico van het vak? Ja. Schenk overzien. Nee, geen koffie. Nee, je moet straks nog naar die winkel van Als je daar met zo'n kegel aankomt. Dat is een vooral. Ik moet eerst even over de strik heen komen. Kom, hij nee, schudt je maar. Nou, ga verder. Hij springt van zijn motor. Jij geniet, hè? ik voel me net zo'n filmheldin. Gered door Rintintintin. Hm. Ah. Daar zo, kan je beter zeggen. Die gek neemt zo een duik over de brug. brugleuning. <laughs> moet, je, moet je je dat even voorstellen. In één run, vanaf de motor, over het trottoir en hup, de brug af. Hoe die dat nou bereikend kan, hebben. Hij kwam he? precies in die boot terecht. Stom geluk natuurlijk. Dat is te gek voor woorden, hè? Dat, dat maakt toch geen mens? Hoe hoog zal die brug geweest zijn? Geen idee. Maar doodvallen weet hij niet. Dat zou heel logisch zijn geweest. Of als hij dan nou maar gewoon in de terecht was gekomen. Ja. ja, niet dat ik daar aan moet denken, vanwege jou. Maar wat hem ja. maar gaat... Hij had toch woord voor jou ook al liggen spartelen. En meneer Wempe was met de schone dame lachend weggevaagd. Wuifend misschien nog wel. Maar nee. Nee, nee. Vakwerk was het. Hij kwam precies in die boot terecht. Die Wempe, die wist niet wat hem overkwam. kwam. was een reactie. Verbluffend. Jezus, een een levensgevaarlijke man, hoor. Moet dat geweest zijn. Hij had zo'n zo pikhaar te pakken, hè, Voordat ik wist wat er gebeurde. Dus het was noodweer? Of, of maak je dat er nou maar nee, van? ik zweer het je. Maar wat dan nog, als het geen noodweer was geweest. Soms snap ik jou niet, raak. Ben je nou echt zo'n dienstklopper dat je... Kom nou. Nee toch, hè? Het is moord. Hoe je het ook bekijkt. Ach, Doodslag of zijn minst. De raak in die omstandigheden. Met zo'n tegenstander. Ja, Oké, okay. verzachtende omstandigheden, dat geef ik toe. Oh. Maar waar blijven we als we zelf gaan uitmaken of we mogen moorden of niet? De wet zegt <laughs> dat... De wet bepaalt of gaat de Ik niet... Jij ook niet. De rechtbank. En daar sta ik achter. Ook al rotzooi ik soms wat dan. Als puntje bij paaltje komt, sta ik daar achter Volledig. Nou, hoe dan ook, het was noodweer. Maar los daarvan. Jij krijgt de dader nooit te pakken. Zal ik ook geen moeite voor doen? we zien je me vooral? Even goed. Hij was zo tactisch om je dat dilemma te besparen. Ook dat nog. Oh, wat een man, hè. Vertel. Maar de waarheid, hè, die is al erg genoeg. Nou, de feiten en niets van de feiten. Ik zit met een gemene meneer in een motorboot. En die meneer wil mij meenemen naar een stil donker plekje voor uh, wat we maar zullen noemen de kust des doods. We varen onder de brug door. Niemand kan ons tegenhouden, want Amsterdam slaapt. En mijn redder in de dood, Joris of de Draak, wat je maar wilt, slaapt ook. Net dat we onder de brug uitkomen, valt er een vreemde meneer uit de lucht. Boems, zomaar Padoes, in onze boot. Hij heeft een rare motorhelm op, zo, met zo'n kap voor zijn ogen. Hè. Een helm met een tijgerkop erop, of dat nog. En. Uh, hij heeft een leer motorjas aan. Ik bedoel, ik zou bij God niet kunnen zeggen hoe die eruit zag. Onherkenbaar, snap je wel. Een vent in het leer van top tot teen, Met een hardnast. Met een ridder. Geef maar die fles. Nee, nee, nee. Afblijf hoor, ik meen het. Nee, je kan niet teut op het bureau aankomen. Weer nog gek. En bovendien, ik wil dat je me nuchter aanhoort. Laat de waarheid het niets dan de waarheid diep tot je doordringen. Smeres die je bent. Nou, oh, was ik gebleven? Een ridder. Oh ja, oh ja. Een onherkenbare ridder. Komt zomaar uit de lucht vallen. En die schurk, hè, die dreigt hem dood te slaan met een pikhaak. En mijn ridder, die heeft zijn evenwicht verloren, dus ligt daar op zijn rug, hulpeloos. hulploos. Stap weer mee. Ik zou me niks verbazen dat hij ook nog blijft staan met een nadiesmak na, na bij het been, weet je wel. Ja. Zeebenen hebben alle helden. Hij ligt dus op zijn rug en Wempe slaat twee, drie maal op hem in met die haak. Maar zijn helm vangt de klappen op. Het klinkt net alsof je op een panhaak. <laughs> en ik stond het trut. Oh, ik doe helemaal niks, hè. Gillen, ja. Net als iedere burger, burger, juf. En dat met alle training. De macht met de reine handen. Af, nou, daar zal ik nog wel eens wakker van liggen hoor. Maar ik liet het hem echt helemaal alleen opknappen. Schrok, zei ik Nou goed, hoe dan ook. Nog een paar maanden zullen ik het dreunen en zelfs zo'n helm zou niet meer helpen. Maar de ridder strekt zijn armen. En wat heeft hij in zijn handen? Die verrekte Smith Wesson, wat anders. Precies, dat speelgoedje van Bor met die afgezaagde loop. Je kunt er nog geen huis meer raken op vijf meter afstand. Maar Wempe stond op nog geen halve meter van hem af. Hij heeft een volle lading. Of liever, hij kreeg die ene kogel waar Bor al zijn hoop op heeft gesteld. Die ene 38 Special Patroon. Recht in zijn smoor. Dat was dat. Afdoend bedoel ik. Dat heet. Wempe sloeg achterover alsof hij een reusachtige oplawaai kreeg. En hij werd echt getild, als je het mij vraagt, hè. Ik denk dat Bor zich nooit gerealiseerd heeft wat een klap zo'n 38 is. In ieder geval. ...wegwempen. En... ...nou ja... ...ik kan er natuurlijk wel afstandelijk over doen, maar... stel je de situatie wel even voor, hè? Ik... Daar zat ik. En mijn ridder kwam overeind. Geen woord sprak hij. Hij gooide de revolver wat eraf. Zo, heel achterloos, weet je wel. Mm -hmm. oh, de gebaar, dat vergeet ik nooit. Weet je dat hij dat maffe spelletje zelf ook heeft gedaan heeft? Russische roulette, bedoel ik? Mm -hmm. Samen met Borg. Zomaar, zegt hij. Dat is niet eens spannend. Verbaast me niks. Niet? Nee. Hij zal best wel het door het tolle heen zijn. Op die kalme manier van hem dan nog altijd. Hè. Vergeet die ganaatschermen, de kop niet. Daar, daar leeft hij toch maar mee. Ja, dat is waar natuurlijk, maar eh, toch... Ja? Ben jij ja, daar? ja, ja, Sorry? een beetje wel? Wat is er? Oh, oh. Nou, uh, om het zo eens door de telefoon te vertellen. Ik heb werk voor je, opdracht. Jij? Ja, je moet die kennen. Betaal kan die ook. Heb je interesse? Uh, mag ik daarover terugbellen? Oh ja, tuurlijk. Ik uh, echt, hè? Ja. Oh, sorry hoor. Nou, moet je horen. Um, <coughs> kunnen we morgen afspreken om twaalf uur bijvoorbeeld? Mm, ja, uh, waarom niet eigenlijk? Het leven gaat door, zeggen ze altijd. Is er wat gebeurd? Nee, nee, nee. Ik ben in een wat meditatieve baar vanavond, dat is alles. Hoe moet je yoga gaan doen? Morgen twaalf uur, staat genoteerd. Ik ben hier klant meteen mee, oké? Okay? Nee, niet oké. Okay. Zeker niet. Ik, ik vind het best leuk om weer eens met je te praten, maar in een nieuwe zaak heb ik voorlopig geen zin. Misschien ga ik wel een paar weken op vakantie. Oh, resteren. Ik heb zo over je opgeschreven. Uh, Dan mag je me niet laten zakken. Deze dame heeft echt even de buik vol van moorden en aanverwante gaven. Ah, maar het gaat helemaal niet om een jonge moord. Om zo'n gevalletje van oprichterij op zijn hoofd. Het uh, milieu zou je leuk vinden. Theaterwereld. Nou? Theaterwereldje? Ja. Maar ze is weer <laughs> anders, hè? Morgen weer de rest. Twaalf uur, gaat nou? Ik hang hierop. Dag! Bij nee, de hand, Ga niet daaraf. Mij een beetje opcommanderen. Wat denkt ze wel? Dat is altijd het beste. Gewoon doorgaan. Net na een botsing. Ja. Meteen weer instappen en rijden, hoe dan ook. Anders durf je nooit meer. Ga er morgen maar heen, meid. Mijn advies. Voor hem. Eh, mensen willen ook wel eens een gewoon leven. Maar goed, ik zie wel. Waar waren we gebleven? Die Smith Wesson van Burgemans. Ja, die Smith Wesson. Nou, met die gevaarlijke spelletjes is het nu ook meteen afgelopen. Dat ding ligt ergens in Amsterdam. Wat mij betreft voor eeuwig. Ik begrijp mannen niet, hoor. Waarom doen ze zoiets? Russische roulette. Ja, ter zake, meid. Ik moet zo naar de winkel. Ik ben de enige die weet wat er precies gebeurd is. Dus uh, bovendien. Bovendien wat? Zolang ik hier zit, wil er zeker iemand niet thuiskomen om zijn uh, <coughs> beloning te halen, zullen we maar zeggen. Nee, maar. Wat attent van je. Jij denkt ook aan alles. Ik ga verder met je verhaal. Nou, dat is gauw verteld. Mijn ridder zonder vrees had blaam. Uh, hij smeet dus tegenover weg. Toen keek hij even naar me. Ja, ik kon zijn gezicht niet zien door die rare helm. En toen sprong hij overboord. En dat was dat. Ik, uh, ik kwam tot bezinning, zoals dat heet. En stuurde de boot naar de kant. En daar was jij, oude draak. Met tranen in je blauwe kijkers. <laughs> je stond zeker te berekenen hoeveel een rouwkrans wel niet zou kosten. Dat hij ook nog overboord sprong. En gelijk had hij. Alle toestanden die ik gekregen zou hebben. Daar had jij ook niet veel aan kunnen doen, Draak. Natuurlijk had ik veel hem opgenomen. Tuurlijk. Maar vannacht bij mij slapen zou hij niet. En dat weet je best. en ja. Nou, die wimpers. Wat denk je? Dat ik goed stom ben geweest, dat denk ik. Hij zou je wat donkere maand hebben. Ja. Want waar ik nooit aan gedacht heb, terwijl het toch zo voor de hand ligt, is... Is? Dat die Willink gewoon vermoord heeft. Niet ontvoerd voor een losgeld of zo, niks ervan. Geld kreeg hij toch wel. Als wil ik maar verdwenen. Mevrouw? Precies. Wie anders? Ja, dat heb ik ook uitgedokterd. Oh? Die 60 rode ruggen, die kreeg je niet voor niks. Bloedgeld was het. Niet om wil vrij te kopen, maar om hem voorgoed te laten verdwijnen. Als we kunnen ontdekken wie dat geld betaald heeft. Je weet wie. Ja, nou nog bewijzen. Dat kan nooit zo moeilijk zijn. Zelfs zij haalt niet zomaar 60.000 van haar rekening... zonder dat er vragen gesteld worden. Nee. Maar misschien heeft ze een of ander kostbaar sieraad of zo verpast. Daar moeten jullie makkelijk achter kunnen komen. Er wordt al aan gewerkt. Oh ja? Dat dacht je? Al dacht ik toen nog dat het losgeld was. Het secret. Zal ik je mijn theorie vertellen? Vertel. Die wimpe heeft haar verteld van dat geknoei met Anita de Zwart. Mm -hmm. En voorgerekend hoeveel dat allemaal wil kosten... En mevrouw vond het allemaal zo onfatsoenlijk, zo zenuwelijk. Precies, mijn idee. Eerst heeft ze Wempe gehuurd om Willem zijn gangen na te gaan. En Wempe heeft haar bewezen wat een beest die echtgenoot van haar was. En wat een geld die uitgaf aan die frivole grappen van hem. En hoe gemakkelijk de sensatiepers erachter zou kunnen komen. En in die kringen is scheiden er niet bij. Ondenkbaar, ouderwet, streng katholiek. Dus mevrouw kon eigenlijk niets doen zonder de vuile was te houden behalve Bidden en kaarsen opsteken. En toen kwam Simon Wempen met een ongehoord voorstel bij haar aan. Precies. Wat een krankzinnig, schandalig misdadig voorstel was dat. Maar... Uh... Wel, een praktisch voorstel. Nou, want wat, zei Simon W. Doe uw doof aanwilling toch weg. Dumpen. Opgeruimd staat netjes. Nou zal mevrouw eerst heus wel woedend geworden zijn... Simon Wempen met zijn misdadige plannetje de deur gewezen hebben. Maar, na een tijdje... De logica... En de voordelen. Ja, en zwart staat zo chic. Ze begon dus anders over dat infame voorstel te denken, die mevrouw Willink. Ze zag dat ze er echt beter van zou worden. Niet dat Simon haar achteraf niet arm gechanteerd zou hebben. Niks hoor, vergeet dat maar. Dat is een keiharde tante. Simon W. had toch niks kunnen doen zonder ook zichzelf erbij te lappen, dus... Zijn dreigementen mensen daar kon ze mooi lakken hebben. Nee. Je hebt gelijk, Draak. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik begin te geloven dat het zo gegaan moet zijn. Uh, zo ongeveer, tenminste. Voor zestig rode rug heeft ze Rudolf aan te uit de weg laten ramen. Maar hoe wil je dat ooit bewijzen, Smerik? Nou, ja, dat komt op het gewone politiewerk neer. We doen overal een navraag... Bestuderen haar bankzaken Informeren bij haar verzekering Naar de juwelen die ze naar bezit moet hebben Enfin, je kent dat wel, moet dienen Toen komt dat even wat uit Ik lach me slap als straks blijkt dat jullie er niks kunnen maken Simon W. is dood Die kan haar er niet meer inluizen. Als de dame dat spijkerhart speelt hè? Dan wil ik nog wel eens zien hoe jullie er willen vastnagelen Al hangt ze nog jaren de ontroostbare weduwe uit Ontroostbaar, maar rijk dat wel Dan nog blijf ik vroeten en vroeten Geloof dat maar het is allemaal te logisch. Zij is de enige groep beschouwd die profiteert van zijn verdwijningen. Zij en Wempen hebben gewoon gebruik gemaakt van al die ontvoeringen de laatste tijd. Iedereen denkt dat hij gekidnapt is en dat er natuurlijk iets is misgegaan. Vandaar dat je nooit meer wat van hem hoort. Sluit als een bus. Vakwerk. Ah, maar Juris is er nog. Oh. Daar. Paul. Wat denk je? Ja, waar zou ik zijn? Ben jij niet dan natuurlijk... Ja, hoe is het gegaan? Oh, oh, oh, oh, jij een rotzak. Kom alsjeblieft gauw hierheen. Helene? Draak is hier, maar die gaat zo weg. Kom je gauw? Geef hem even. <laughs> Draak, voor jou. Joris hier. Hallo oh, inspecteur. Ik wil even een diefstal aangeven. Ja, of moet ik zeggen, ontvreemding? Een zwarte noorden zeker. En oh, wat hebben jullie al gevonden? Oh, dat is fantastisch, hè? Wanneer ik kan niet teruggehaald worden, hè? Kom morgen maar naar het bureau, meneer de Swart. Ja, zou ik dat dan wat doen? Jij kunt weer lopen waar je wilt, Paul. En bedankt. Ik hoor je eigenlijk ook mijn excuses aan te bieden, maar je kan doodvallen. Moet je afspreken? spreken? Ja, zeg maar dat ik eraan kom. Ja. Hij komt eraan. Oh, hobbel dan? En het koffie? Ja, Wegwezen. <laughs> Zonde van die koffie, ja, ja, ik haal. Zegt u, hè? Ja? ja. Wat ja? Als je mevrouw Willing gaat opzoeken, ga ik mee. Dat wou je toch vragen? Ja. En uh, die rekening die je me gaat sturen, daar is echt geen haast bij, ja, hoor. als je het nou niet opduvelt. <laughs> Ja, ga zitten. Lydia, komt zo. Ze is Karel even afhalen. Wie is Karel? De een of andere advocaat. Die wou ze per er je voorstellen. Dat zijn ze tenminste. Oh, en jij? Wat doe jij hier? Ach, nou, Ik help een beetje. Zie, je, moest straks eens even vragen of je die foto's van mij wil zien. Oh. En dat is een video. Jezus, je gelooft gewoon niet dat ik het ben. Je krijgt meteen pijpen, weet ik. Van wat? Nou, vind niet ik dat ik met naar Vals is benin gegaan natuurlijk. <laughs> ja, joh, kijk niet zo ernstig. Ik weet naartoe dat je met die smeren houdt. Met draak? Ja, dus dat heb je al in de gaten. Ja, dat is een echte man tenminste. Ja. Ben je daar nog steeds getikeerd over? Nee toch? Nou, laten we zeggen een beetje. <lacht> nou, in ieder geval ziet Lydia ja, niet om een echte man verlegen. Ja, nou, nou wel, het maar. dat mag het dan wel zijn, een echte man. Maar uh, het klikt dus wel tussen jullie Ja, ik geloof hem wel. Ja. Zit die vorige vent van haar, hè? Die aangevallen het Heb jij ja. Ja, die gekend. Niet persoonlijk, maar door mijn werk weet ik wel veel van hem af. Waarom? hoor. zomaar uh, zo, zo eigenlijk. Zomaar? Oh. Ah, Jezus, <lacht> als jij zo kan kijken. Nee, ik voel het echt zomaar. Dus ze was wel erg gek op hem eigenlijk. Ze hield van hem. Ze heeft geen enkele hoop dat ze ooit weer zo'n man zal tegenkomen. Zal ze was ook niet op wachten. Wat moet je weer mee zeggen? Dat je nooit moet proberen met een dode te wet eigenlijk. Doden hebben de rare hebbelijkheid om in onze herinnering steeds mooier groter te worden. Maar nou, daar staat wel iets tegenover wat ons levende betreft, gelukkig. Wat toen? Met gewone levende mensen kan je lachen. Lachen? Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. En je kunt met een gewone levende man vrijen en uitgaan. Op de duur is een gewone levende man bruikbaarder dan een formidabele dood, hoor. <laughs> dat klinkt wel cynisch. Vind je? Ja. Zet, wat voor een man was het eigenlijk, die Ager? Heel gewone man. Tot hij dood ging. Toen werd hij meteen heel uniek en bijzonder, zoals... Zoveel dode echtgenoten en minnaars. Laat jij dan maar niet kisten hoor, door zo'n ideale voorganger. Weet. Die was haar allerminsten. Dood is hij zeker. Hm. Lydia mag nog zo'n prachtker van hem maken. Jij hebt de tijd mee. Als je dat wilt tenminste. Ja. Ik geloof dat ik dat wil, ja. Nou dan. Zo, zo, zo makkelijk als jij daarover denkt. Lydia is nog steeds ik. helemaal kapot van hem. Troostel dat. Hé, wat, hm. hoe? Hoe, Ho. hoe doe je dat dan weer? Ho. Troost je? Maar die vent is toch dood? Die komt niet terug. Troost je? Zorg dat jij er bent. Dat is iets wat Ager niet meer kan. Zo simpel is dat. Je bedoelt, nakt dat ze hem vergeten. Nee, nee, dat niet. Probeer dat maar liever nooit. Gun haar die dode Ager. Gun haar alle herinneringen aan hem. Maar intussen gun haar ook jou. Jou, onbekommerd en levend. Als je elkaar volgt. <tosses> o, soms, nou... Soms weet ik gewoon niet wat ik van jou moet denken, hè? het ene moment ben je zo aardig en, en het volgende moment leg je me een heel berekenend iemand. Hoe zit het nou? Wie is nou de echte Teram? Ben, ben je nou echt zo? Ik bedoel, kijk je nou alles even, even praktisch? Dat is toch beter? Ja, maar even goed. Ja, natuurlijk nee, heb je gelijk. We vandaag de stom zijn omdat tussen Lydia en nee omdat omdat te gaan verpesten alleen, omdat ik jaloers ben op die aardige. Tja. Nee, nou, soms maakt ze het best moeilijk hoor. je. Wil je geloven? Bedoel je dat Lydia? Ja. Lydia zelf? Vergelijkt hij jou wel eens met Age? Nou, nee. Nee, goed. Nee, niet, niet zo direct. Nee. Hoor eens, goed. Als Lydia ooit... Ja, niet dat ik geloof dat ze dat zou doen. Hoor maar even goed. Als zij ooit zou beginnen met jullie te vergelijken. Jou en Agen van het hoofd. Goed, wel. Laat het dan maar mooi al horen. Niet te veel terugzeggen. Niet kwaad worden ook. Kijk, als je veel van iemand gehouden hebt, Ruud... ...en hij wordt zomaar uit je leven weggerukt... ...en je begint na een tijdje weer wat voor iemand anders te voelen... ...nou, ja, dan wil dat best wel eens schuldgevoelens geven. En uh, ja, onbewust meestal, maar toch... Dan, uh, ...dan ga je die uitspelen tegen je nieuwe vlam. Dat is oneerlijk natuurlijk, maar... Nee, maar nee, nee dat doet Lydia -huis niet. Niet? Nee, echt niet. Nee, zo wist ze niet. Ja, kijk, alweer zo'n typisch. Nee. De, de waarheid daar bijvoorbeeld kijken... Ik zou het heel wel toegeven hoor, maar Lidia, nee, die is echt wel ver, oh, echt. Dus uh, je vroeg zomaar naar Agen. Ja. Nou, Agen hè, dat was dus wat je noemt een echte man. Om te <laughs> beginnen. Barst jij? <laughs> ja. Nou ja, even goed. Bedankt voor je raad. <laughs> zeg, weet je, jij moet mij zo'n vragenrubriek beginnen, zo'n damesblad. Okay. Ja, ik weet ik wel. Hoi. Oh. Gaat ons beste vriend, Carl, terug. Maak je dag ja, ja, Goedemiddag. Ja. Nou, laten we gaan zitten. Gaat zal ik hier? Ruud, Ruud Horst, um, Zou jij koffie willen laten aan de overkant, hè? Nou, ik wil ik, ik bel wel even of ze iemand sturen, hoor. Okay. Ja. Zeg, ik hoor dat die foto's van Ruud goed gelukt zijn. En dan, uh, er is een videofilmpje. Mag ik die zien? Ja, ja, straks. Nou, moet ik Juridisch adviseur van Theater van Ken je vast al. Nou, en. Uh, ja. ach, vertel jij het wel, wakker? Uh, uh, ja, kijk, mevrouw. Om te beginnen bij het begin. Ja, uh, niet zo formeel. Voornaam, alsjeblieft. Huh? Karel doet altijd zo formeel. Je moet hem ja, zien in de rechtszaal. Oh, prachtig om te zien, hoor. Maar we zijn nou niet in de rechtszaal, lieve Karel. Dus zeg maar gewoon, Tera. Heb je Oh, mijn beste. Ja. Oh, nou, dank je. Uh, nu dan, om bij het begin te beginnen. Ehm. Uh, tera. Ik ben een huisvriend van de. van Ex. Mevrouw Van Eck, zoals je misschien wel zult weten, is de beschermvrouw van het gezelschap. Haar eigen familienaam is de Hage Vogelenzang. Ze is het enige kind van de familie. Ja, ze heeft dus al een centig erf. is het. moet je erbij Nee, nee, dekker, nee, nee, nee dat moet ik je tegenspreken hoor. Ze is bemiddeld. Nou goed, en sinds enige jaren is ze getrouwd met Anton van Eck. Die moet je kennen. Een knappe, hippenvogel. Zo'n echte acteur, dat wel. Zoals hij praat alleen al. Ja, nou goed, en Anton van Eck is behalve. Acteur ook nog de regisseur en de directeur van het gezelschap. O, les niet missen. Ja, ik geloof dat ik hem wel <coughs> voor me zie. Hij verschijnt regelmatig op de buis. Zeggen ze dat niet zo, Lili? Ja, precies. Ja, op de buis. En die stukken die, die met mensen goed brengt zijn allemaal van die lach-of-ik-schietproducten. Je rijdt de boulevardtoneel, recht voor zijn raap op de kassa geplucht, als je me kunt volgen. Als je de affiches ziet, weet je meteen dat het die mooie Anton goed in zijn bol is geslagen. Hoezo? Nou, zoals een naam op zo'n affiche voorkomt. Anton van Eck presenteert, heel vet, gedrukt, groot en dan de titel bijvoorbeeld uh, dubbele bedrog, maar dat is klein, weet je wel? Ja, ja. en dan de hoofdvolle hm. Anton van Eck en Ellen van Hees en dan regie Anton van Eck, decor Anton van Eck, bewerking Anton van Eck, doe je dat? Ja, ja. ja. Anton van Eck, Anton van Eck, Anton van Eck. is ja. die man was gek op zichzelf en dan moet je weten, Kera, dat hij een paar jaar terug nog een acteurtje van niks was. Ik kwam helemaal niet in de bak. Ja. Ja. En mocht blij zijn als hij twee zinnen mocht Lydia. zeggen. Of uh, helemaal opzij van het toneel staan met een speer in zijn hand. Sipier ja. komt op met land. Ja, ik geloof ik het. het. Moet je even luisteren. Ik heb hem een tijdje geleden voor een spotje gevraagd. Moest hij even vlot van een balkonnetje springen in zo'n zwierig pak. Huh, nou, dat ging net krap mm. aan. Maar zijn tekst hebben we moeten dubben. Zo hopeloos deed hij dat. Nou, je snapt wel dat ik hem nooit meer gevraagd zeg, heb. Mm. Karel begon bij het begin. Weet je nog wel? Oh. oh, sorry, Karel. Hé, <laughs> hey Ruud, waar blijft die koffie nou? Nou, hier is onderweg Oh, je Als je het zelf even weet je nee, nou... ja, nee, ik ga wel. nou, nu dan. Uh, wat jullie ja vertelt, is niet helemaal onwaar. Anton van Eck was uh, niet bepaald een bekendheid... toen Jenny, uh, mevrouw uh, van Echter, haar gevoel is... Mm -hmm. dus gaan leren kennen. En haar familie was ook nogal op dat huwelijk tegen. Daar hoef ik ook geen geheim van te maken. Maar Jenny, mag ik wel zeggen, heeft een heel eigen willetje. Had het al gehad... Ik ken haar al vanaf mijn jeugd, samen op school gezeten en zo of aan Ehm... Jenny. Um, Jenny? Jenny raakte dus verliefd op Anton van Echt. Mm -hmm. Die is op een receptie die kennen. Ik weet nog steeds eerlijk gezegd niet hoe die daar voor zelf was geraakt... ...want het was nogal een uh, uh, restrictief gezelschap. Mm -hmm. Maar goed, hij was daar dus en won in één uur het hart van Jenny terhagen. Hagen vogelenzaam. Ja, en een familie voort daar nu bij, snap je wel? Nou, ik moet, ik moet met nadruk de hier gesuggereerde snoden toeleggen, om het zo maar te noemen, die niet ik die met nadruk tegen spreken. Om te beginnen... Bij het begin, oh ik, Carl. Om te beginnen was en is Jenny een alles mans persoontje. Op wie iedere man, dus waarom handen, want ik kan niet, ja, gemakkelijk lief kan worden. Maar goed, u zult er wel ontmoeten, Dat wil zeggen, als u de opdracht aanneemt en... Dat... Je, Carl, je en jij, geen uur. Ja. Hou even je mond in, ja. mm. Laat Karel praten en vertellen zoals het hem het gemakkelijkst afgaat, oké? Okay? Nou oh zeg... Koffie. Ah, de koffie. Even een kleine onderbreking. Als het mag. Ja. ja, Zet, zet hier maar neer. Ja. Zeg, Karel. Ja. Hoe oud zijn die twee? Ehm um, Anton is nu 40, Vandaag jarig. toch, is wel oh. En, ehm um, Jenny zou vijf, vijf, zijn. Maar ze is nog steeds mooi. mooie, lieve vrouw. te zien. En ik wil je voor eens bekennen. Ze zou nu nog de aandacht trekken van iedere man op elke receptie. Maar ja, ze gaat bijna nooit meer ergens heen. Bel de op. Ga regelmatig langs, Ze hebben een riant huis in het Ze houdt net als ik van ternieren, Maar verder nee. Nee, Jenny is, wat je dan noemt, zeer huiselijk type geworden. Jammer hoor. Wil jij Ik sluit hem. Nou, ik sluit hem. Die man van die antel van Eek is een echte stapper. Ja, Zie je vaak in de stad die hebben vriendjes van zo'n zo mooi bezig, je weet het wel. Maar zijde over hem, met kamp. Oh, <laughs> Opstaande ja. kraken bij de pof, En dan mag van die overdreven gebaren maken dat dus je steeds moet uitkijken voor je pulsen. Jezus, die stem van hem. <laughs> Brum, vol mijn glaas is alweer. Oh Brum, ja, ja, dat klikken, ja. Maar, uh, oh, Karel, sorry. jij ja. komt bij hem over de vloer? Is hij aardig, en goed? Onmogelijk. Oh, sorry. Karel? Eh, um, ja... Ja, Anton is eigenlijk wel aardig. Nou, je zal het echt niet geloven, maar in wezen is hij erg verlegen. Het is een verlegen iemand. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat meer acteurs zouden zijn in het gewone dagelijkse leven. Op het toneel wordt hij ook een heel ander persoon. Je kunt dan van het genre dat hij brengt niet houden of wel houden. Maar het feit is dan toch maar dat Anton zijn rollen met vele elan en overtuiging over de voeten zijn. Nou, nee, maar nou niet. Met elan en overtuiging dus... Ik Lidia wil jij een gaat het Oh nee, neem ik geen geschil. Karel, je hoeft hier echt niemand te sparen. Lidia heeft een hele tijd met een detective opgetrokken en weet dus best dat concentratie bij een exposé belangrijk is. Hè, Lidia? zo is maar net, Tera. Heeft u dat jij eens ging kijken of de afdrukken klaar Nee, helemaal niks ervan, nee. Ik wil eerst eens even horen waar Tera straks aan gaat werken. Vorige keer met die LZ-eens was dus ik verdomme hem niet. hadden ze de bijna even mooi te glazen genomen. Wat? Nou, wanneer? Hang ik niet, want dat waarom moet ik overal op de gehouden hier? Nou, stil zijn of ik ga met Karel naar mijn eigen kantoor. Ik ga vragen, alsjeblieft. Uh, ja. <coughs> nou dan, um, waar was het gebleven? In tegenstelling met Antons inwezen verlegen aard, als ik ja. jou al moeten geloven... Ja. ...maakt hij dus op de planken een ja. en overtuigende oh, ja. indruk. Ja. Dat bedoel je dan? Ja, precies, dat wil ik hmm. maar even zeggen. Ja. Nou zijn er natuurlijk mensen die geen erg hoge dunk hebben van het genre... ...tomdat uh, Anton van Ektam en Exceleert... ...maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak, nietwaar? Hè? Zoals gezegd is uh, over smaak valt niet te twisten. En maar een feit is dat het theater van plezier iedere avond vol aan het trekt. En van welk gezelschap kun je dat het hele dag nog zeggen? Er is dus vraag naar uh, ja. die blijspelen. Hm. Blijspelen, kluchten zijn, het onderbroeken ja. In elke tweede zin zit wel een of andere toespelen verstopt. Ieder kwartier komt er een mooie meid oh, in de uh, onderbroekje uit Ja, kom ja. daar toch mee. Zo erg als jij het voorstel is het echt niet. Helemaal niet. Het afgelopen seizoen hebben ze nog meer verder gespeeld. Ja. Heel humoristisch ja. ja. ja. en feintjes ook. Heus, echt waar. Ik kan je de kritiek laten lezen. Heel schitterend schitterend. Oh, nou. Ja, hoe dan ook. succes. Dank je, uh, waar speelt die groep eigenlijk aan? Um, nou, ze hebben een uh, theater in de binnenstad. Ja, nou. oh, was de de een gebouw van monumentenzorg. Heeft die lieve Jenny als cadeau voor de talentvolle man gekocht? Kon hij meteen na de huwelijk zijn, zijn eigen gezelschap gaan samen? Um, oh, ja? Nou, ik wil hier even vaststellen dat hoewel de feiten inderdaad naar waarheid vermeld... ...worden door Lydia hier haar toon wederom boze toelegs Die mooie Anton had piek piekfijn voor elkaar. Voor hem geen eindeloos reizen in een bus meer naar een of ander provinciestadje... ...om daar in de colise te wachten tot hij zijn twee, drie zinnetjes mocht zeggen. Afgelopen was het meteen. Meneer van Eck, met zijn piepkleine talentje... ...had toevallig wel even een rijke vrouw getrouwd. En Jenny, hoe mooi en lief en schattig hoofd, is niets van toneel. ...maar als man lief zei dat die vlus een eigen theatertje moest hebben... ...omdat anders een specifieke talent... Lydia, ik hoopla, dat was het eigen theatertje al... ...met de naam Anton van Eck in Lichtleppers op het dat, dak. Dat is niet waar hm? theater van het plezier staat. Nou, en waarom, ja. waarom dan niet? Zo trekt men toch de aandacht. Wat is het tegen reclame? Dus, stelpen? door zijn huwelijk kon Anton van Eck een eigen gezelschap oprichten? Ja, en zonder ja. risico's. Want mevrouw van Eck ving die eerste kosten en verlies op. Hmm, want denk maar niet dat meneertje ooit een subsidie los zou kunnen praten bij CRM. Wie is Anton van echt nou helemaal? Ze zijn nul. Talent homo Maar nou kan die mooi niet van hoog spelen. En meneer bewaart zelfs stukken die in het buitenland gaat kijken en kopen. Zodat zijn eigen gewoon goed en groeit. Jazeker, meneer is de arbeider ook. Een regisseur en directeur. En wat toneelkunst heeft hij nodig. Lydia, ja, daar gaat het allemaal ja, niet om. Nee, jij wilt hier het ongeloven dat Anton van Eck uit berekening met en dat wil ik absoluut tegenspreken. En evenmin wil ik meteen opzet zoeken... achter de ordeloze boekhouding die hij erop naar houdt. Sinds hun vaste boekhouder overleden is... heeft hij het zo'n beetje zelf moeten doen. Nou ja, die mannen zijn artiest. Ja, die zijn helemaal niet zo gespecialiseerd in geldzaken. Anton van Eck doet zelf de boekhouding? Uh, ja. En toen bleek dat ze toch elk jaar... weer met verlies beter werken. Toen... Uh heb ik geen zaag in de boeken gevraagd. Gewoon om eens te zien waar eventuele bezalers zou kunnen worden. Dat eh, is goede bedoeling natuurlijk, hè. Eigenlijk als huisvriend, natuurlijk. Wacht even, Karel, Ik volg je niet meer. Ze spelen iedere avond voor volle zalen... en toch leiden ze verlies. Hoe kan dat? Uh, ja, kijk, uh, Teraan. Dat is nu waarom ik de hulp van een detective zou willen Dit was het tiende deel... van De Draak, BB en de Onderwereld. Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henry Boyd. Joris door Hans Hoekman. Lydia door Gerrit Mantel. Ruud door Olaf Leijnders. Paul Wolfer door Frans Coxhoorn. En Karel door Hans Veerman. De regie had Ad deuken.